4 uur. Dit is Ewouter Jong met het NOS-journaal. In een aantal staten in het westen van de VS hebben autoriteiten te maken met nepnieuws over de bosbranden. In de westelijke staten van de VS woedden tal van grote natuurbranden. Op sociale media worden zowel extreem linkse als extreem rechtse groepen beschuldigd van brandstichting. De FBI heeft verschillende beweringen onderzocht en geconcludeerd dat er niets van klopt. In het oosten van de Democratische Republiek Congo zijn zeker 50 mijnwerkers omgekomen toen hun goudmijn instortte. De jonge mijnwerkers waren aan het werk in een illegale mijn waarvan de schacht instortte door hevige regenval. In Congo komen dodelijke mijnongevallen geregeld voor. Vorige week kostte een aardverschuiving aan drie mijnwerkers het leven.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 Lord.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 When we left, it's been so crazy Now as I look back All those feelings That we always had in love We need so much We have this time Here together Can't let the world turn our dreams Into embers Let's out our hearts tonight And make this time To remember I just worked on though, but I got worked out. Till next time, guys. And